VVD-leider Mark Rutte vindt dat Nederland niet gebaat is bij behoudzucht en potverteren, maar juist bij doorpakken en vooruitkijken. Dat zei hij in zijn speech op het voorjaarscongres van de VVD in Den Haag. Rutte zegt dat hij begrijpt dat mensen zich zorgen maken over de bezuinigingen en hij beloofde dat bepaalde maatregelen uit het Vijf akkoord vervangen zullen worden.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 Het Openbaar Ministerie vervolgt een oud gynaecoloog van het Westfries Gasthuis in Hoeren. Hij wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder en van dood door schuld aan haar baby. Het kind overleed twee dagen na de bevalling in 2009. Volgens de OM waren er afspraken dat er een keizersnee zou worden uitgevoerd als de bevalling te lang zou gaan duren, maar dat gebeurde niet. Dan het weer, vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft op de meeste plaatsen droog, middagtemperatuur 20 graden in het zuiden, 17 aan de kust, morgen regen en kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file door werkzaamheden op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen 3 kilometer. Een aanrijding op de A12 Utrecht richting Den Haag. De weg is dicht tussen Zoetermeer en Nooddorp. Volgens Rijkswaterstaat duurt die afsluiting nog tot half 6. Inmiddels staat er tussen Blijswijk en Nooddorp 6 kilometer. Verkeer uit omgeving Utrecht op weg naar Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam. Tot zover de verkeersing. In Circus Zandvoort ben jij de artiest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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. You self destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be out.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 Maria Mena op de Zandvoorts Radio met All This Time, En hit vooral weer een aantal jaren geleden. Even na vier uur, welkom bij het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. z voor Zandvoort en de regio. Eh, wat gaan we in uh, dit uur allemaal nog doen, Albert-Jan? Uiteraard rond de klok van half vijf uh, dier van de week en die luistert naar de naam Mike, met een Y nou, en liefhebbers voor het gedicht van de week? Ja, er komt weer een hele mooie aan rond de klok van kwart voor vijf. En het thema is vakantie. Gesponsord door? Vakantie. Door vakantie? <laughs> oh, hebben we geen sponsor Niks, daarvoor? <laughs> Helaas hebben we daar ah, geen sponsor voor. Ik wil wel op vakantie. Ja, goed. Daarom, daarom is het uh, wel zo leuk uh, voor iedereen. Dus iedereen heeft toch al een beetje de vakantie in de kop. Of is aan het boeken of heeft al geboekt. Maar goed, vandaar. Kwart voor vijf het gedicht van de week in het thema van vakantie. Nou, we gaan proberen, maar ik heb hem al proberen te bellen uh, in het thema van uh, onder het motto van, gaat het weer een beetje meneer de Visser? Gaan we proberen om kwart over vier contact te zoeken met uh, meneer de Visser. Meneer de Visser verblijft momenteel in Saint-Tropez. En ik ben erg benieuwd hoe het met hem gaat. Zeker u, wat voor weer het daar is. Volgens uh, onze eigen weerman uh, Lex van der Hoorn was de graad op 25. Oh, lekker hoor. Dus we zullen wel zien. Uh, voor de rest hebben we voor de Zandvoortse Golvers uh, goed nieuws, want binnenkort start de inschrijving voor de twaalfde Zandvoortse Open op de Kenimer Golf Country Club. En voor de rest genoeg muziek om te blijven luisteren, ook het laatste uur. En ook weer lekkere zonnige muziek, hè albert -Jan? Het zonnetje schijnt toch? Het zonnetje schijnt zo nog steeds. Zowel buiten als binnen. <laughs> <laughs> maar morgen wordt het anders, hoor. Dan heb je een plu nodig als je naar het circuitpark toe gaat. Italia zandvoort met glimmende Ferraris, ja, door de regen dan. Ze hebben niet zo ontzettend gepoetst dat ze in één keer op wijze glimmen. Nou ja, dat zou wel, maar in ieder geval uh, hou de rekening met morgen naar het circuitpark zo voor toe toegaat. He, het gaat regenen morgen. www.meteopagina.nl Hou het weer in de gaten. van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Zet je radio in het zand ZFM. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort Ik heb nog helemaal niks gedaan vandaag Alleen om weten, één Eén boterham gegeten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 En verkeerd verbonden. Nou zijn wij ook verkeerd verbonden. We gaan eens even kijken, Obertjan. Hey, nee, als uh, luisteraars als u dit deuntje hoort, dan gaan wij live schakelen naar meneer de visser en uh, onder het motto van gaat het weer een beetje meneer de visser in Saint Zijn we erg benieuwd naar de stand van zaken, meneer de visser? Gaat het weer een beetje? Uh, ik moet zeggen, het gaat bijzonder wel. Uh, dank je vriendelijk voor de belangstelling trouwens. Uh, waar uh, verblijft u momenteel? Ik ga uh, momenteel uh, met vrienden door de, uh, de haven van Port Primo. En dat is vlakbij uh, Saint-Tropez als ik het wel heb? Vlakbij Saint-Tropez, ook bekend van Philan uh, Velderhof enzovoort. Maar uh, kijk, iedereen heeft hier wel een maar het, het is een soort klein Venetië en uh, het is echt fantastisch. En uh, uh, wat heeft u zo, we hebben elkaar een week uh, niet uh, gesproken, uh, wat is de afgelopen week nog veel gebeurd in uh, Grimo, laat staan, uh, Saint Tropez? Uh, er zijn bijzonder, bijzonder veel dingen gebeurd, uh, voornamelijk de zon heeft geschenen, uh, het heeft niet al te hard gebaaid. Het eten het voortreffelijk en de Chardonnay heeft rijkelijk gevloeid. En uh, ik heb begrepen dat de, Chardonnay, de prijzen van de Chardonnay dit jaar best wel meevallen eigenlijk. Nou, euh, zoals u zelf weet, meneer Albert-Jan, euh, laatst zijn wij geweest, euh, u kunt dat zelf onderschrijven, bij euh, een bekende bij Senequier. En toen zijn we toch best wel geschrokken van het prijsje voor dat glaasje Rosé, 8,50 euro. Ja, dat was, dat was nog stevig aan de prijs, maar we hadden natuurlijk wel een schitterend uitzicht. Het gaat niet om het uitzicht, maar ook om de inhoud. Ja, oké, okay, maar het waren kleine glaasjes, ze waren aan de prijs. Maar voor de rest, de, de Chardonnay is toch redelijk gewoon op prijs? Ja, Chardonnay is, is, is uh, hetzelfde prijs van het Nederland en het is uh, goed te doen. Uh, je moet alleen oppassen met de temperatuur, dat je overdag niet te veel drinkt. Nee, klopt, want uh, tussen 1 en 5 is het uh, behoorlijk warm. Hoeveel graden uh, wordt het dan ongeveer? Uh, het is nu, ik, met een heel klein briefje, denk ik dat het toch wel rond de 30 graden is. 30 graden. Smeert u zich wel goed in, meneer De Visser? Jawel, eh... Uh, uh, ja, pa. <laughs> ja, pa. Oh, nee, hè. <laughs> Zowel het water is blauw... En de zon is... De, de nou, uh, nee, die zie ik want het is, De lucht is blauw. Het is, uh, ja, het is uh, heel erg... 30 minuten verblijven op dit moment. En Frank, Frank, Frank, ik heb nog even een vraag. Hè. Vorige week had je bezoek van Albert-Jan Vos, uh, die tegenover mij zit. En die ja. had het over temperaturen van 25 en de 30 graden en heel veel zon. En dan ja. valt er mij op dat hij helemaal niet echt, uh, echt uh, bruin is geworden. Hoe heb je mij uit de zon kunnen houden? Uh, het is inderdaad vrij moeilijk, maar hij heeft een, uh, een zonnebeschermingsfactor gevonden, ergens van 200. 200. Oké. Okay. <laughs> hij is één plekje vergeten en dat is hier zo godschuldig. Godsvloor... <laughs> je u hebt het in, het, bent goed geïnformeerd, meneer De Visser. Hoor <laughs> je er een beetje schijtelachter van? <laughs> Ja, nou, jongens, het is zo, zo lekker hier. dus Ik kan het iedereen aanraden. Uh, uh, heb je toevallig nog wat, o, links en rechts nog wat oestertjes gevonden? Uh, we hebben zeker de oesters gezien en, en genuttigd. Oh, okay. Maar uh, niet, niet zoals met uh, Albert Jan natuurlijk. Uh, die was zo uh, gulzig uh, met die oesters. Dat, er was natuurlijk dus niet zoveel meer over in het Westenland. Nee, die, die zijn ook een week dichtgegaan van de opbrengst die ze toen ja. hadden. <laughs> Maar u, u blijft nog langere tijd in deze orde, heb ik begrepen? Uh, ik weet niet of iedereen meeluistert. Maar dat hoeft natuurlijk niet iedereen te weten. Maar onder ons gezegd blijven we nog drie weken. Tegen niemand vertellen graag. Goed, zullen we niet vertellen dat je nog drie weken daar blijft? Goed. Hey, uh, meneer de Visser, zou u de groeten willen doen aan uw uh, wederhelft? Ja, dat zou ik zeker doen. En u weet dat ze enigszins geblesseerd is. Maar alles gaat uh, volgens de laatste medische uh, check-up uh, best wel redelijk. Nou, wij wensen u nog daar een, een prettig verblijf. En als u. Het goed vindt, mogen wij u dan volgende week vrijdag om kwart over vier weer bellen? Vrijdag? Uh, zaterdag, heel goed. Jij bent goed bij de les. Ja, kijk, dank je. Dan kan je zien dat er wel nog uh, redelijk in de podcast staan. <laughs> Oké, okay, meneer de Visser, wij gaan u volgende week om kwart over vier op de zaterdag wederom bellen voor een sfeerverslag vanuit Saint-Tropez. Dat lijkt me heel gezellig en doe iedereen de groeten daar en een prettige uitzending nog. Doen we, dank u wel, adieu, adieu de Visser. Adieu. En tot adieu. volgende week, kwart over vier.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 Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille Ma France Picasso tient le monde au bout de sa palette Des lèvres, des luards s'envolent des colons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 Histoire, et fausses communes que je chante jamais, celle des Ma France. Celle qui ne en or, que je zou er bijna van gaan, je de op het deze muziek. En heet dat hè? Petanque inderdaad. Petanque. Nee, dat klinkt erg goed. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. Ook op TV. GFM, Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal bij Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. was Jim Kroos op de Zandvoortse radio en de bad bad Leroy Brown voor Zandvoort en de regio. Nou, het is bijna half vijf. Zullen we hem gaan doen? Dier ja. van de week gaan we doen. We lopen zelfs voor op het schema. Dat Kijk, gebouw, he? wat, dat he? gebeurt nee, niet he? vaak, hoor. Nee, het dier van de week, het item, het vaste item rond de klok van half vijf tijdens Zandvoort op zaterdag. En deze week hebben we voor u in de aanbieding Mike. En dan schrijf je niet M A I K, maar M A Griekse I K. En Mike is een groot, sterk, stoer en slechts drie jaar jong. Hij heeft veel energie en hij wil graag, die wil hij graag kwijtraken. Hij houdt van lange wandelingen, rennen en spelen. Omdat Mike erg sterk is, zoekt hij een baas die hem zowel fysiek als energie aan kan. Mike is een leuke en sociale hond, maar hij, hij kan goed overweg met kinderen en soortgenoten. Maar katten vindt hij niet leuk. Ook met sommige reuzen, reuwen, reu, reuzen en reuzen nog ja... ...wordt ze in de neem reuwen, gaat het wel eens mis. Hij wil dan de strijd aangaan... ...en op dat moment heeft hij een sterke baas nodig... ...die hem daarvan weerhoudt. Mike heeft altijd samen gewoond met twee honden... ...en hij zou het leuk vinden als hij ook in de nieuwe situatie... ...een leuk vriendinnetje of een vriendje zou hebben. Bent u sterk en actief persoon... ...en inmiddels gevallen voor deze lieve, de lieve kop van Mike? Kom dan snel eens langs om hem te, met hem te gaan wandelen... ...en verder kennis met hem te maken. En daarvoor moet u zijn bij Dierenthuis, Kennenmaland, Keesomstraat 5... ...geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 15... 4 uur. De telefoon is te bereiken onder telefoonnummer 571 3888. 571 3888 of op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Zorg dat u Mike een mooi thuis kunt geven. Ga naar het Dierenthuis voor alle leuke dieren die daar te vinden zijn. Ofwel het dier van de week, van deze week. En dan hadden we het over Mike. Van zon, J Jump Ford and Zoom Oye C de nuevo aquí Rodríguez Patín Tacata Tú sabes qué cosa es el tacata te gusta el tacatá A mi me gusta cuando las mamitas <middels> hacen tacata Takata pro dale mamacita con tu tacata Dale mamacita Takata Dale mamacita con tu tacata esperaba inventar una cosa nueva. Het is jammer dat de webcam nog niet werken in de studio van CFM Anders zag je collega Albert Vos voor even kijken bij deze plaat. Wat is dit nou? Dat is gewoon lekkere muziek uit de Euro Breakdown De hitlijst van CFM die je elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 hoort Gepresenteerd door Jos van Alvast een verrassing Ja, over vier weken wordt hij gepresenteerd door Andor Zoonbergen Hij is weer terug Ga je het samen doen? Voortaan met Jos? Nee, nee, alleen maar over vier weken. Gewoon okay. een keertje om weer... Uh... <laughs> Wat leuk. Takata hoor je, lekker plaatje. Goed, uh, mag ik weer een berichtje doen? Niet of tulluk, wou je gelijk tulluk? door? Nee, is goed. Uh, ik zei het al aan het begin van dit uur. Uh, de inschrijving voor, en dat betreft uh, golf. Want de inschrijving voor de 12e Zandvoortse Open op de Kennemer Golf Country Club staat uh, op het moment van beginnen. Want alle Zandvoortse golfers worden op de Kennemer Golf Club Country Club uitgenodigd voor de jaarlijkse Zandvoortse Open op maandag 23 juli. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor golfers die permanent in Zandvoort wonen. De wedstrijd vormt is 18-hole Stableford met een shotgun. Dat betekent dat iedereen tegelijk start om 11 uur.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 kan van 2 tot en met 6 juli aanstaande een deelnameformulier worden afgehaald en ingeleverd bij de Caddy Master van de Kennemer Golf Country Club. De Caddy Master is dan die week ook te bereiken via telefoonnummer 571-8456. 571-8456. Indien er meer dan 96 aanmeldingen zijn, zal er geloot worden voor deelname. De ingeloten deelnemers krijgen in de week van de 16 juli een bevestiging van deelname en nadere informatie over de wedstrijd. Oké, okay, tot zover het uh, overkoftoernooi wat er aan gaat ja, Ja, zeker. Gewoon uh, lekker inschrijven en meedoen, hè? Met Colvin. Maar hmm. ah, dat is een heerlijke kans om uh, een keer op de kennen van Col Colvin Country Club te doen. Dat bedoel bij. ik. Nou, dat is mooi als je daar mag spelen. Volgt jaar weer uh, KLM open trouwens, Ja, ja klopt. klopt. Kijk, kijk, kijk. daar vreugels nu op. En vreugels op de muziek van Liliana Not Fair.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 Mire, te seguimos vacilando, no, ok Quiero rayos de sur, tumbados en la arena Y ver cómo se pone tu piel dorada y morena Ahora sí, ahora sí, Quiero rayos de sur, tumbados en la arena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 Film, wat wil hij dan hè? wat wil hij dan? Net als in de film, ik wil het De muziek van Toontil, lager Net als in hoorde, de net film, in de ik, de wil film ik wil het En daarmee is het uh, kwart voor vijf geweest En je weet het he, als forse luisteraar van Zandvoort op Zaterdag Tijd voor het gedicht de van de week En deze week gaat het over vakantie, vakantie Vakantie is fijn, dat kun je niet ontkennen Vakantie moet er altijd zijn, dat moet je wel bekennen Met je voeten in het zand, een lekker ijsje in je hand Niks leukers bestaat midden op het strand Je ziet er naar uit, al heel lang En dan is het zover, de vakantie is in volle gang Alle stress even weg, wat fijn de vakantie zou er altijd moeten zijn. Vakantie is eigenlijk best raar. Je wacht erop het hele jaar. En ga je eens weg, heb je alle pech of heimwee en wil je terug. Of last van die irritante mug. Ben je thuis, wil je weg. En op vakantie is het hetzelfde. Die zegt, ik mis thuis, ik wil naar huis. En ben je thuis, wil je terug. Heb je heimwee naar de camping, naar die ene mug. Naar de mensen... En wil je jezelf terugwensen? Ik mis ze. Ik mis je. De mensen die me hebben vermaakt, hebben mijn hart wederom geraakt. nou weer zin in vakantie op ja, nee, ja nee, niet naar nou zo'n <laughs> gedicht joh, het gedicht van de week vakantie, heb jij ook een gedicht van de week voor ons? Stuur hem naar redactie at redactie en wie weet misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio over vakantie gesproken hier is de Holiday Rap <laughs>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 we go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed the lot. The only thing is cool, the only thing I've got is where it's not me. I better go I swear to the west, hanging on, on the street, it the street, get chill And about rocks, what happened to you? I told them it's my life, and I know what to do.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 Summer holiday Do, do, do, do, do the rain London and New York City Do, do, do, Holiday We are going on a summer holiday Do, do, do, do Set the rain London and New York City En dat was Duran Duran en uh, The Reflex Eens even kijken Mijn collega Rudy is inmiddels ja, aangeschoven Goedemiddag Rudy Goedemiddag en uh, vanmiddag weer een uh, nieuwe aflevering van Entertainment for You. Ja, klopt. Ja, vol programma. We hebben veel dingetjes te doen. Onder andere natuurlijk Popster Henry. Show News. Um, vorige week zijn we begonnen met een nieuw item. Favoriete plaat van een collega. Zijn we begonnen met Albert Jan vorige week. Met uh, ja. fantastische plaat, Marvin Gaye. Was je er een beetje over te spreken? Ik was er heel erg tevreden over. En vandaag, uh, of deze week, ja vandaag uh, Roy van Buringen. Zijn favoriete liedje. En we gaan uh, bellen met Rita Young. Rita Young? Wie is dat? Ja, Rita Young. Van? Ik hoop dat ze goed go zo goed uitkijken. Rita Young, hij het goed. Zij is zangeres en uh, ze heeft een nieuwe single uit, en daar gaan we even mee babbelen. Helemaal leuk, sta dadelijk tussen 5 en 7 bij CFM. Ik wens je heel veel plezier, Rudy. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Abidjan, ja. het zit erop. Het zit er weer op? Ja. ja we gaan nog we voetbal ook hè, vanavond. Ja, maar dat is heel relaxed. We kunnen naar nou relaxed naar kijken. Spanje tegen Frankrijk. Oké. Okay. En uh, gewoon lekker avondje voetbal. Eh? Lekker rustig. Geen Go spanning, geen stress. Goed. We gaan nabespreken. En volgende week uh, dan zijn we er weer. Tussen 2 en vijf. Ja, Rob. Dan zijn we er weer. En dat is we weer een genoegen. Bedankt voor het luisteren iedereen En graag tot volgende week. Dag. Some Doei. Really Doei.